Marianne en prins Desir. Er was dus een koning die verliefd was op een mooie prinses. Maar die prinses wilde beslist niets van hem weten. Dat maakte de koning zo bedroefd dat hij om raad ging vragen aan een oude heks. Je moet op de staart van de kat van die prinses trappen, zei de heks tegen de koning. Dan verandert ze wel. De koning ging naar het paleis van de prinses, zocht de kat op en trapte hem op zijn staart. Met een gil ging de kat er vandoor en in zijn plaats verscheen er een reus. Die zei tegen de koning, je hebt de betovering van de prinses verbroken... Nu zal ze met je trouwen, dat staat vast. Maar ik had met haar willen trouwen, daarom neem ik wraak. Jullie zoon zal worden geboren met een neus die heel vreemd zal groeien. En niemand zal hem dat durven vertellen. Pas als hij er zelf achterkomt, zal hij gelukkig zijn. De reus verdween en de mooie prinses kwam naar de koning toe. Ze reikte hem haar hand, wat betekende dat ze met hem wilde trouwen. Zo gebeurde het en een jaar later werd hun zoon geboren die ze Desir noemden. Het kind had een neus die zo lang en scherp was als een vogelsnavel. De tijd verstreek en Desir groeide op tot een jonge man die knap zou zijn geweest als zijn neus niet steeds langer en dunner was geworden. Maar de hovelingen verzekerden het koninklijk paar dat er niets mooiers was dan een lange neus. Ze gingen zelfs zo ver dat ze alleen nog maar personeel met lange neuzen in dienst namen. Daardoor raakte prins Desir eraan gewend altijd mensen met lange neuzen om zich heen te zien. Op zekere dag besloot prins Desir dat het tijd voor hem was geworden om te trouwen. Hij liet portretten komen van alle prinsessen uit de buurt. Hij zocht de mooiste eruit en ging op weg naar het paleis waar ze woonde... om aan haar vader te vragen of hij met haar mocht trouwen. Het meisje van zijn keuze heette Marianne. Toen prins Desir bij het paleis was aangekomen... zag hij dat de prinses in werkelijkheid nog mooier was dan op het portret. Alleen haar neus was wat klein... Marianne kwam vriendelijk glimlachend naar hem toe en reikte hem haar hand. Maar op hetzelfde ogenblik verscheen er een reus... die haar in zijn armen tilde en dadelijk daarop met prinses en al weer was verdwenen. Prins Desir was wanhopig. Nu was het meisje waarmee hij had willen trouwen buiten zijn bereik. Maar hij liet het er niet bij zitten. Hij zou haar overal gaan zoeken... Net zo lang tot hij haar vond. De prins sprong op zijn paard... en galoppeerde weg in de richting... waarin de reus met Marianne was verdwenen. Maar hoe hard hij ook reed... hij haalde hen niet meer in... en tot overmaat van ramp... verdwaalde hij in het bos. Gelukkig, daar zag hij een lichtje. Hij zou de weg kunnen vragen... aan degene die daar woonde. Het lichtje bleek afkomstig uit een kleine hut waarin een oude heks woonde. Ze zette haar bril op toen ze prins desir zag, maar haar neus was zo klein dat de bril er steeds afgreed. Wat heb jij een grote neus? zei ze tegen prins desir. Daar kunnen er wel drie uit. Lange neuzen zijn mooi, korte neuzen zijn lelijk. Dacht desir, want dat was hem altijd geleerd, maar hij zei het niet. ''Wilt u mij de weg wijzen?'' vroeg hij. ''Ik ben namelijk verdwaald.'' De heks vertelde hem hoe hij het snelst het bos uit kon komen en prins Desir ging weer op weg. Zijn tocht bracht hem naar vele dorpen en steden. En tenslotte bereikte hij een prachtig paleis, helemaal van kristal. Achter een van de doorzichtige wanden zat Marianne, die dadelijk opsprong toen ze hem zag... Ik kan er niet uit, riep ze treurig En ze duwde tegen de wand waarin geen enkele opening te vinden was Ik kom je halen, maar geef me eerst een kus, zei Desir En gehoorzaam drukte Marianne haar mond tegen de wand Maar toen Desir hetzelfde wilde doen, lukte hem dat niet Omdat zijn lange neus hem in de weg zat Waarom heb ik dan ook zo'n belachelijke neus, riep Desir wanhopig en nauwelijks had hij dat gezegd, of het kristallen paleis brak in stukken. Nu je het zelf hebt gemerkt dat je neus niet mooi is, zult je gelukkig worden, klonk de stem van de heks die tussen het kapotte kristal stond. En schenk nooit meer geloof aan vleierij. Marianne en Desir trouwden. En van die dag af werd de neus van Desir steeds een stukje korter. Of leek dat maar zo...